Van Gent wil met het initiatief wetsontwerp duidelijkheid... voordat koningin Beatrix plaatsmaakt voor Willem-Alexander. Als voordeel noemt het GroenLinks-Kamerlid onder meer... dat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid is... zodat het staatshoofd bijvoorbeeld in de kersttoespraak... vrijuit en ongecensureerd kan spreken. Steeds meer landen sluiten voorlopig hun ambassade in Libië. Vandaag vertrok het personeel van de ambassades van Canada en Groot-Brittannië... Afgelopen nacht ging de Amerikaanse ambassade in Tripoli al dicht... nadat honderden Amerikanen waren geëvacueerd. De Nederlandse ambassade is nog open. Intussen is in New York de spoedzitting van de VN-veiligheidsraad begonnen. De 15 landen praten over sancties tegen Libië en kolonel Gaddafi... zoals een wapenembargo en een blokkade van buitenlandse tegoeden...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 Nogmaals goedenavond. We maken even een rondje langs Velden. We beginnen in Tilburg. Willem 2, racht Heerenveen, niet meer. De 63ste minuut van de wedstrijd. Het is 2-0 voor Heerenveen. Maar in de tweede helft zien we wel een strijdbare en aanvallend Willem 2 dat zomaar wat kansen heeft gekregen om te schieten. Twee keer was het Strihavka. Heerenveen staat onder druk. Maar ja, staat wel met 2-0 voor in Tilburg. Herakles Vitesse en de uitkamp. Ja, Heracles uh, verdient een doelpunt. Is nog niet gebeurd. 0-0 de stand. Maar wel gevaar steeds voor het doel van Eloy Room. De keeper van Vitesse. Die er niet heel erg safe uitziet bij een aantal corners. Maar nog wel zijn doel schoon heeft gehouden. 0-0 bij Heracles Vitesse. En die wedstrijd is om kwart voor acht begonnen. Net als Roda tegen de Graafschap. Richard van de Maarden. Waar nog niet veel gebeurd is in het eerste kwartier. 0-0 de stand. Roda in deze fase iets beter. Zet wat druk op de verdediging van de Graafschap. Het heeft geleid tot twee corners. Twee gele kaarten ook al gezien. Eén voor Swert van Roda en één voor Loran van de Graafschap. De late wedstrijd straks is NAC tegen ADO. En we hebben straks ook nog zaalkorfbal Fortuna tegen KZ. En nu hebben we ook nog schaatsen. De finale van de Marathonkubbe de vrouwen, Sebastian Timmerman. Het is een leuke wedstrijd, want het is zeker geen parade. De vrouwen die uh, vliegen erin. Veel aanvalspogingen gezien, ook nu weer van Elma... De de Vries met uh, uh, daar in tweede positie Wieteke Kramer in ieder geval erbij. En uh, die dames rijden nu weg uit de peloton. In dat peloton Carla Zielman en zij weet dat de eindzegen haar nauwelijks meer kan ontgaan. Het is de goal van Willem II, de 66 e minuut. En Piemans krijgt deze goal achter zijn naam. Dus de streffer 2-1, nog wel voor Herenveen. Na een vrije trap van Lasnik zo rond de middenlijn. bal denk door Piemans. En dan verdwijnt hij achter Stoelelgaard. Het is weer een wedstrijd en dat is leuk voor de wedstrijd natuurlijk. Geen tegen Vitesse in de uitkomst. Ik zit nog even na te denken. dat het <laughs> leuk voor de... ja. Hier is het ook al uh, een wedstrijd, al 22,5 minuut. Uh, tussen Heracles en Vitesse. 0-0 de stand. Heracles beter, heb ik al eerder gezegd. Maar af en toe kan uh, Vitesse er uh, gevaarlijk uitkomen. Nu is dat niet gevaarlijk. Ze zijn wel in de buurt van keeper Pasveer. Maar die kan de bal makkelijk oppakken. En hem weer in het spel gaan brengen, doet dat naar Birger Martens, De centrale verdediger die nog geen problemen heeft gekend. Net als zijn andere, zijn compaan achterin. Antoine van der Linden bezig aan zijn 250ste wedstrijd in betaalde voetbal. Gefeliciteerd, bloemetje waard en balbezit voor Herakles. Opvallend het goede spel van Mike de Wierik. Ingevallen omdat Breukers geopereerd is aan de Pink als rechtsback. Hij heeft nu balbezit, speelt de bal terug met overzicht naar keeper Pasveer. Maar hij doet het goed daar als rechtsback back nog. Komt veel mee naar voren en zorgt voor gevaar achterin bij Vitesse. Balbezit nu even voor Vitesse. Wordt goed gedraaid door Prupper. Bal naar buiten. En dan is het Rivarola die de bal inlevert bij Maartens. Martens kijkt dus om zich heen. Wie loopt er vrij? Te Wierik, zoals gewoonlijk. En Te Wierik speelt de bal in de voeten van Armenteros. Armenteros wordt flink aangepakt, maar krijgt hem bijna bij Everton. Dat lukt maar net niet, maar in tweede instantie wel. Everton, gebied. Schiet Schieten maar jongen. Nee, hij geeft hem een duik. Duidelijk... Douglas, nee, geen doelpunt. Hij schiet op de benen van Eloy Room. Dit had er moeten zijn voor uh, Herakles, Want dit was een uitstekende actie van Everton die de bal naar Daryl Douglas geeft. En Douglas uh, kan de bal niet langs de keeper krijgen. Het levert slechts de vierde hoekschop in deze wedstrijd op. Voor onze vrienden uit Almelo, voor Herakles En die uh, hoekschop gaat genomen worden door Mark-Jan vanaf de rechterkant. Laten we die nog even meenemen, want bij hoekschoppen uh, gaat Room... Niet uh, elke keer vrij uit. We hebben er al drie gehad. En dat uh, gaf steeds gevaar voor het doel van Vitesse. is legt de bal neer. Gaat de mensen linker nemen. Het is een uitstekende linker. En uh, zal een indraaide bal richting uh, de keeper worden. En ook de lange mensen mee naar voren. Zoals uh, daar te Wierik staat. En dan wordt de bal gekopt. Weer over de achterlijn en weer een hoekschop. Want de man die hem het laatst raakte was Rajkovic. En zo kreeg hoekschop nummer vijf voor Heracles tegen Vitesse. Stand na bijna 25 minuten spelen. 0 Bent u ook zo benieuwd hoe het bij Roda tegen de graafschap gaat? Richard van Waarden gaat het ons vertellen. 0-0 is nog steeds de tussenstand halverwege de eerste helft maar de Limburgers hadden voor moeten staan. Goeie kans voor uh, Willem Jansen van dichtbij uit een vrije trap vanaf de linkerkant. Hadouier, bal belandde over, ging over alles en iedereen heen en belandde uiteindelijk bij Willem Jansen. Die kon de bal aannemen maar van dichtbij stuitte de aanvallende middenvelder op Boy Waterman. De keeper van de Graafschap, de Graafschap dat compact speelt. De linies dicht bij elkaar houdt en zo te zien afgaande op de eerste 23 minuten hier in... Uh, Kerkrade gekomen is om een puntje mee te nemen. Nu de graafschap aan de rechterkant van het veld. Via Roos gaat de bal via een, speler, een been van Bodor over de zijlijn. En dus een ingooi voor de ploeg uit Doetinchem. Het is Hersie dat nu de ingooi heeft gekregen aan de linkerkant van het veld. Dan gaat de bal helemaal terug naar Loran. De rechtsachter die dus al een gele kaart heeft gekregen. Dan nog een station terug naar Buis. En Buis schuift de bal dan weer terug. Foutje van Loran. En weer een kans voor Rode JC nu van dichtbij met Scobo. Die moet ze maken. En het is inderdaad 1-0 voor Rode JC. Wat een fout achterin bij de graafschap van Loran. En Scobo hij maakt het heel koeltjes af. De bal geplaatst helemaal in de rechter benedenhoek. Geen kans voor Waterman. Maar er is ook gescoord bij Ragnar. Daar zit een hoop frustratie in zeg. In de harde knal binnen het strafstopgebied dat wel. De 2-2 van Swinkels. De aanvoerder van Willem Tweezeg. Waar die halfdaad nog met een hakballetje probeert. En dat niet lukt. Krijgt hij de bal opeens voor de voet, Swinkels. En dan haalt hij werkelijk snoeihard uit. En verdwijnt de bal in het zijnet. Wel in het doel natuurlijk. En zo is het gelijk. En wat mag Heerenveen zich dat dan aantrekken? Soeverein op 2-0 bij de rust. En nu staat het 2-2 en kan het opeens alle kanten uit in Tilburg. Er wordt ook korfbal vanavond. Het is de laatste wedstrijd van de normale competitie. En KZ staat 1 punt voor op Fortuna en is op bezoek bij Fortuna. Ayot Kloosterboer. Ja, het dus de korfbal topper, kun je zeggen. Nummer twee, dus tegen de koploper te Dijk. Uh, ook Fortuna heeft al wel een paar keer aan de leiding gestaan hoor, in de competitie. Dat proberen ze nu dus weer te doen. Als ze winnen, dan komen ze uit boven KZ omdat het verschil maar één puntje is. Ze gaan goed op weg. Want Het, uh, het is 4-2 na nou, een kleine acht minuten spelen in de wedstrijd in Delft. Het gekke is, als Fortuna aan de leiding komt in de korpsbolcompetitie... Uh, dan staan ze meteen daarna in de wedstrijd die daarop volgt ook meteen weer de leiding af. En wat het is, ik weet het niet, ik vroeg het zojuist aan. De coach, en die wist het antwoord ook niet. Het is een beetje een kritisch publiek hier in, uh, in Delft. Dat, uh, dat de ploeg wel steunt als ze voorstaan. Maar als ze achterstaan, staan, ja, dan is, uh, is er toch wel een kritisch geluid. En wordt het wat stiller. Misschien dat dat ermee te maken heeft. Voor ons nog is het een aardige ontmoeting. Veel meer doelpunten dan we gewend waren van de vorige wedstrijd. Toen was het bij Rust 5 tegen 4. Nu hebben we 4 tegen 3. Uh, voorlopig na acht minuten spelen. Fortuna staat voor tegen KZ in de eerste helft. Bayern Borussia was 1-3. Frank Wiedelheid, hoe lang nog? Nog zeven minuten officiële speeltijd op de klok. En, uh, het ziet er niet naar uit dat Bayern dit nog om gaat draaien. Er is wel een fase van druk geweest... van uh, de ploeg van Louis van Gaal. Maar uh, tot nu toe hebben ze nog niet echt de boel om kunnen draaien. Sterker nog... Uh, nou, voor je het weet zou het bijna 4-1 kunnen worden. Maar Pranjic redt de bal op de doellijn op een manier die je liever niet hebt als man zijnde. Maar goed, hij heeft in ieder geval de bal tegengehouden. Anders was het 4-1 geworden. Helemaal een hopeloze, uitzichtloze situatie in deze wedstrijd. En voor wat betreft het kampioenschap is het dat in feite natuurlijk al. Want in zeven minuten tijd een 3-1 achterstand goed maken in je eigen stadion. Ja, dat is toch een bijna hopeloze opgave. Robben doet er in ieder geval alles aan om het nog een klein beetje een wedstrijd te laten worden. Hij eh, Maakte nog een swalbe in het Strasselgebied. Werd ook zo beoordeeld door de scheidsrechter. Kreeg daarvoor dus de gele kaart. Maar ja, je moet dus alles ook op een lelijke manier proberen. En er wordt weer gescoord bij Ragnar. Het zijn altijd doelpuntrijke wedstrijden. Minuut 73. De goal van Herenveen 3-2 voor de Vriezen. En Vairine die juicht het hardst. Want de inzet komt inderdaad van hem. Maar nou, wat gaat het dan mis in de verdediging van Willem II. Doelman Davino verhulst. Heeft geen schijn van kans. Slaat zichzelf eens op de knieën. Wat die inzet van Vairine, Die bal valt uit de lucht. Dan wordt hij weggehaald. Althans dat is de bedoeling door de invaller aan de kant van de thuisploeg Richters. Maar die maait mis. Maar geeft de bal wel snelheid mee. De bal loopt door. En gaat achter Verhulst de goal in bij Willem II. En wat zal dat een klap zijn, de ploeg die van een 2-0 achterstand terugkwam tot 2-2. Beter was, echt waar, na zo'n zwakke eerste helft. Beter was in de tweede helft, maar Heerenveen dus toch weer aan de leiding met Djuricic nu. En Dost, misschien dat het nog wel erger wordt, want Djuricic gaat lopen. Veel mensen wel van Willem 2 nu terug. En dan is Djuricic de bal kwijt en moet Willem 2 weer in de achtervolging. Van 2-0 terug naar 2-2. Maar na dit kolderieke, dit matige slechte moment, zeg maar, gerust... van Willem 2 achterin met Richter... staat het toch weer op een 3-2 achterstand. Jij was nog aan het vertellen over Bayern tegen Borussia, Frank. Ja, daar kwam ik eigenlijk neer op het punt... dat Dortmund in deze wedstrijd door hem te winnen... want dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Met nog 5 minuten op de klok. Het staat 3-1 ten slotte. Dortmund een soort van, we zijn toch in Duitsland... voor en scheiding neemt op het behalen van de titel... En dan moet Bayern zich dus gaan richten op die tweede plaats. De tweede plaats waar nu nog Leverkusen staat. Met drie punten voorsprong op Bayern München. Eén kans wil ik nog even vermelden. Gomez kreeg nog een mogelijkheid. Maar die jonge doelman die zijn debuut maakt bij Dortmund. Een prachtige redding op de doellijn. Mitch Langerak met Nederlandse roots. Dus eigenlijk Langerak 3-1 voor Dortmund bij Bayern. Hoeveel, moeten de vrouwen, hoeveel rondjes moeten de vrouwen nog rijden in Heer de Past Nog twintig en dan zit het seizoen erop. Drie koploopsters, Witteke Kramer, Andrea Sikkema en Elma de Vries. Die op de lange baan een teleurstellend seizoen had, maar op de marathon het veel beter deed. En die rijden al een ronde of twintig voor het peloton uit. En... De hele tijd eigenlijk zo tussen een halve en drie kwart ronde voorsprong. Heel even leek het alsof deze drie ronde voorsprong gingen pakken. Het peloton versnelde. En nu is het weer zo'n half rondje voorsprong op het peloton. Waar Carla Zielman in zesde positie op dit moment uh, zich bevindt. In het oranje pak. Ten teken dat zij de leidster is in het uh, algemeen klassement van de KPN Cup. En dat uh, gaat zij ook winnen. Want Mariska Huisman staat op 42 punten. Dat betekent dat Huisman deze wedstrijd had moeten winnen. Uh, dat kan natuurlijk nog steeds. Maar dat ook had moeten doen met de ronde voorsprong. En zo'n beetje alle tussensprints had uh, moeten winnen. Nou, die tussensprints hebben we inmiddels gehad. En daar deed Mariska Huisman verder niet mee. Dus staan die 42 punten voorsprong nog steeds overeind voor Zielman. En als je dan weet dat je 20 punten pakt als je een wedstrijd wint. Dan uh, moet ze heel veel ronden voorsprong pakken in de laatste 18 ronden. En dat gaat ze niet meer doen. Zielman kan daar dus gerust zitten. Zij gaat eindwinnares worden van het regelmatigheidsklassement. Het gaat nog om de dag zegen. Favorieten daarvoor dus. Kramer, Sikkema en Elma de Vries. De voorsprong. drie kwart ronde zo'n. Een beetje op het peloton met nog 18 ronden de strijden. Van Ilse de Lange. Bas Dost heeft de hele wedstrijd mee mogen spelen tot nu toe, Ragner. Heeft hij dat waargemaakt? Matig. Nee, Dost speelt geen goede wedstrijd bij Heerenveen. Dat na 10 minuten of met 10 minuten op de klok nog met 3-2 voor staat. Dost doet veel fout. Tost vierde dus een 0-2 op dat moment heel uitbundig. Terwijl hij de bal echt van heel dichtbij moest intikken. En uh, Narsing eigenlijk de felicitaties verdiende, want hij had de actie al opgestart vanaf zijn eigen helft. Nu wel Elm voor Heerenveen. Elm haalt maar een zuid vanaf de rand van het strafschopgebied, Maar schiet de bal hoog de tribunes in. En dus is daar Davino verhulst met een uh, bal en keeperstrap voor Willem II. Wat een klap heeft die proef gekregen, zeg. En wat kan de ploeg nog met Janga in de punt van de aanval. Want hij is in de ploeg gekomen. Mag het gaan laten zien in de slotfase van deze wedstrijd. Scoorde tegen Vitesse toen hij in de basis stond wel de winnende. Op het middenveld nu Elm aan de overkant rond de middenlijn. Bal gaat even terug tot bij Kelvin Jongapin. Dan weer naar Elm op de middenlijn nog altijd. Aangeschoten tegen, dacht ik, Jan-Ari van der Heijden. Maar de bal gaat niet uit. En blijft binnen de lijn. De Willem 2 pakt hem op. Een meter of twintig voor de middenlijn. Ballen naar voren nu richting bijvoorbeeld de Janga en Strijhavka. Maar daar is in de as van het veld dan Breuer, een meter of tien buiten zijn eigen strafsomgebied. Jonge Pin rampt de bal in de richting van Bas Dost met de nadruk op in de richting. Want Biemans loopt het gaatje dicht en Willem Twee kan de bal overnemen. Met Gravenbeek ook ingevallen in de buurt. Willem 2 snel naar voren, zo rond de middenlijn is daar de aanname van Richters. Raakt de bal kwijt, Jonge Pin neemt over en Heerenveen gok in deze fase op counters... Een moment dus van Vairine wat zorgde voor de 3-2. Het was niet eens een kans, de bal viel uit de lucht. Kwam uit de verdediging van Willem II. Toen werd hij aangeraakt en was verhulst gezien voor de derde keer vanavond. Negen minuten nog in Tilburg en Willem II staat met 3-2 achter tegen Heerenveen. De Graafschap gaf een cadeautje weg aan Roda. Zijn ze inmiddels al over die klap van die 1-0 heen, Richard? Nee, want er is een tweede klap overheen gekomen. Joesuf Hersi is zojuist van het veld gedragen met een brancard zwaar geblesseerd. Draaide kort weg na een duel met Zwert. Helemaal aan de linkerkant in de hoek van het veld. Het leek erop dat hij zich verstapte. Pakte meteen zijn knie vast. Had enorm veel pijn. En is nu in de kleedkamer. En de graafschap heeft ingebracht Rick Sebens als zijn vervanger. De graafschap dat wel wat meer initiatief heeft genomen na die 1-0 voor Rode JC-doelpunt van Scobo. Inderdaad een enorme fout ging daaraan vooraf van Loran. Maar het heeft niet geleid tot een doelpunt. Wel tot een goede kans voor Jury Roze. Vrije trap vanaf de linkerkant van Hersie toen hij dus nog wel in het veld stond. En Roze kopte de bal op de paal. 1-0 e dus de voorsprong voor Roda dat nog altijd ongeslagen is in eigen huis. En ook nu tegen de Graafschap dus weer aan de leiding gaat. Herakles nog steeds de beste kansen Andy. Ja, maar het levert uh, Oeh, wat een misverstand nu tussen Rome, 0 de stand en uh, de verdediging. En daar is het doelpunt. Daar is het. Oh, de wat een mooie, zegt Mark Looms. Ja, het gaat een enorme blunder aan vooraf tussen Rome en Reykjavik. En uh, die lopen elkaar in de weg. Dan gaat de bal naar de linkerkant van het veld. En Mark Looms die staat daar. Uh, is goed meegelopen. En uh, linksback van uh, Heracles is Mark Looms. Dus de doelpuntenmaker voor Heracles. En Heracles komt volkomen verdiend. Want dat mag wel gezegd worden. Op een 1-0 voorsprong. Na 38,5 minuut spelen. Maar wat een blunder achterin. Met die keeper. En dan haalt Mark Looms in één keer uit. En kan Rome de bal alleen maar ja, half tegenhouden. En via de keeper gaat de bal het doel in. Maar nogmaals. De blunder die eraan vooraf gaat is werkelijk uh, comedy-kepersachtig. Rome kan het niet meer oplossen. En dus leidt Herakles door een doelpunt van Mark Slooms. Een echte uh, Almeloor met 1-0 tegen Vitesse. De slotfase bij Bayern Borussia. Of is het al afgelopen, Frank? Het is afgelopen zojuist. Afgelopen feesten. De spelers- en trainerstaf van uh, Dortmund in de Allianz Arena. Waar uh, Bayern met 3-1 verliest van de koploper. En weer gescoord in Tilburg. Rag nou. 84e minuut, gelijkmaker van Willem 2. Hoe is het mogelijk? Jan-Arie van der Heijden met de kopbal. Verlengt de bal en die bal ploft dan achter de keeper van de Vriezen. Dat is toen elkaart. En waar niemand meer op rekent in Tilburg gebeurt toch een goal van de thuisploeg. Op een voorzet vanaf de linkerkant van Lastik. Is het dus Janari van der Heijden. Knappe goal. En Willem II heeft in ieder geval een punt. Maar heeft er natuurlijk wel drie nodig. Dat betekent nog zes minuten tot het einde. Nou, als jij aan het woord bent, gebeurt er wel wat elders, Frank. Ja, nou ja dat, dat, dat, dat telt natuurlijk ook. Maar uh, het gebeurt ook in de Allianz Arena. Daar waar Dortmund een duidelijk voorschot uh, op uh, de titel heeft genomen... door te winnen bij Bayern München. Dat is niet veel ploegen gegeven om te winnen in de Allianz Arena. Het is, Dortmund is eigenlijk pas de tweede ploeg die dat dit seizoen lukt. En het is volkomen terecht hoor. Want Bayern heeft vanaf het begin achter de feiten aangelopen. Heel vroeg in de wedstrijd al Barrios 0-1. Gustavo maakte toen nog wel gelijk uit hun corner 1-1. Sahin onmiddellijk daarna prachtig afstandsschot... De 1-2. En uh, vervolgens in de tweede helft na een uur voetballen... Hummels die uh, de wedstrijd besliste in het voordeel van uh, Borussia Dortmund. En voor Bayern is het er nog niet op. Het kan allemaal nog wel. Bayern kan nog strijden voor een Champions League plek. Voor plek nummer 2. Maar daar staat nu Leverkusen met 45 punten. Leverkusen moet morgen nog op bezoek bij Werder Bremen. En heeft dus drie punten meer dan Bayern. Dat vandaag een plaatsje zakt. Hannover komt voorbij. En volgende week moet Bayern op bezoek bij Hannover sluiten. Slechte zaak, dus voor Van Gaal in een eigen stadion. Verliezen van Dortmund. Yeah. De laatste rondjes voor de Marathon Cup. Sebastian Tilman. Laatste anderhalve ronde voor de drie koploopsters: Wieteke Kramer, Andrea Sikkema en Elma de Vries. Die erin zijn geslaagd om een ronde voorsprong te nemen. Het peloton is dus al afgesprint in dat peloton. Carla Zielman, de Nederlands kampioen op kunstijs, wint het klassement van de KPN Cup. Maar wie gaat aan de haal met de laatste wedstrijd? Het zijn drie dames die niet veel wonnen. Sterker nog, de enige die dit seizoen wat won van de deze drie. Dat is Wieteke Kramer. De laatste ronde is inmiddels ingegaan. Zij won de wedstrijd op het ondergelopen natuurreisbaantje in Haaksbergen. Elma de Vries en Sikkema wonnen nog niet. Sikkema aan de leiding. Zij gaat als eerste de laatste bocht in. Wieteke Kramer in het rode pak in tweede positie. Komt nu uit de rug van de Sikkema. En daarachter zit Elma de Vries. Dat zijn de twee sterkste sprinters. Wie wint dan de sprint van die twee? Dat wordt Wieteke Kramer. Zij behaalt haar tweede overwinning van dit seizoen in de laatste wedstrijd. Tweede wordt Elma de Vries, derde Andrea Sikkema. Carla Zielman is zesde geworden en zij wint dus het eindklassement. Eens kijken of het een echte korveluitslag wordt bij Fortuna KZ. -Ajot. Ja, dat was in de vorige wedstrijd wel anders. Toen was het 5-4 bij rust. Ik zei het ja. zo net al. Nu zijn er uh, nog 7 minuten te spelen in de eerste helft. En Fortuna heeft afstand genomen van KZ. 10-7 is de stand. We hadden al geconstateerd dat het spannend is aan kop van de Korfballeague. Tussen Dijk en Fortuna. Het is stuivertje wisselen. Fortuna kan dus bij winst de koppositie voor de vierde keer al overnemen. En hierna dan nog vier wedstrijden te gaan. Fortuna speelt thuis. Dat zou een voordeel moeten zijn... Maar dat is het hier niet altijd, want Fortuna verloor dit seizoen drie wedstrijden en alle drie hier in de eigen thuishal. Terwijl ze in uitwedstrijden al een jaar ongeslagen zijn, geeft te denken. En als ik nu KZ zie spelen, ja, KZ laat de meeste punten in uitwedstrijden liggen. Dat begrijp ik dan ook wel, want Fortuna is scherper, Fortuna is feller. En ze staan terecht op voorsprong. Het is net een schitterend doelpunt van Arjan Tijl. De man met een schitterende ja, boefentronie, wil ik eigenlijk bijna zeggen. Ik heb wel eens gezegd dat het de, de linksback van, uh, van Inter Milan zou kunnen zijn. Met een dubieuze achtergrond wat rode kaarten betreft. Dat is het niet. Hij uh, werkt voor de universiteit en doet daar wetenschappelijk onderzoek. Het is een doodvang. Vriendelijke man. En uh, hij kan ook zien dat uh, Fortuna straks met de voorsprong de rust in gaat nog zes minuten te spelen. Inmiddels wel 10-8 geworden in het voordeel van Fortuna uit Delft. Na die 3-3 nog kansen geweest erachter? Ja, voor Willem 2. Het is 3-3 met nog 2,5 minuten op de klok. Lasnik na een voorzet van links en Lasnik verlengde die bal, deed dat handig... Vlakbij stond die inzet met zijn, uh, met zijn linkerbeen, dacht ik. Maar uh, een uitgestoken hand van Stoel Ellegaard voorkwam de voorsprong voor de thuisploeg. Het zou voor het eerst zijn geweest vanavond. Een miraculeuze redding. Willem II heeft weer vertrouwen, gelooft er weer in. Lasnik is de leider in de ploeg. Die de die het helft al zo ontbeerde in de eerste helft. Toen Willem II werkelijk dramatisch voetbalde. En hoe kan het dan dat het in de tweede helft de stroom zo van zich heeft afgegooid? En ook nog eens teruggekomen tot 3-3 in deze wedstrijd. Twee minuutjes nog inmiddels en de aanval met Richters. Richters aan de linkerkant, is een mannetje kwijt. En dat is Kopits, God vanaf toch. En die gaat erin, en die gaat erin, en die gaat erin, zegt Messio Richters. Probleemkind van Tilburg, er zit een stuiting in die bal. Hij staat buiten het strafsoepgebied, helemaal aan de linkerkant. En dan besluit de invalling aan de kant van Willem P. maar eens uit te halen. En dan plopt die bal achter Stoel-Ellegaard. zegt denk dat de doelman zich wat aan mag trekken. Roy Jans ook uit de houdt. Die zal er ook niks van begrijpen. Maar wat is dit? Wat is dit voor een curieuze, idiote avondeten vanavond in Tilburg. Twee minuutjes nog te gaan. 4-3 is het. ...voor de thuisplot voor Wilfzee. Maar nou, daar kan jij voorlopig niet tegenover, Andy. Nee, nee, nee. Misschien nu. Doelpunt? Nee. Mooie running, zegt van Rome. Vrije trap van Willy Overtoom. En Rome haalt de bal uit de hoek. Uit de rechterhoek van de keeper uitgezien en tikt hem over de achterlijn. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. 1-0 de voorsprong voor Heracles via Mark Looms. En de hoekschop nummer 7 in de eerste helft voor Heracles. Daar komt die bal voor het doelroom. Is wat onzeker bij dat soort ballen. En dan zegt uh, de Scheidstad de Havenkort het is mooi geweest. Applaus van het publiek want die zijn tevreden. Want we gaan rusten en de voorsprong voor de thuisploeg voor Heracles Almelo van 1-0 tegen Vitesse. En dan de slotseconde in Tilburg. Achter niet meer. Je moet erbij geweest zijn om het te geloven vanavond. Het is 4-3 voor Willem 2. Een seconde of 40 nog te gaan. En de moedeloosheid, het schudden met het hoofd. Bij Ron Jans, de trainer van Herenveen. Die zijn elftal bij rust zag voorstaan. Met 2-0. Geen veldje aan de lucht. En dan komt er een soort miraculeuze... Ja, er komen miraculeuze krachten of iets dergelijks bij Willem 2 uh, los. Gooi de schroom van je af, het helftal leek wel gedegradeerd. En ging toen opeens zijn best toe ging spelen en ging kansen creëren. Heeft dan misschien wat geluk her en der, had ook pech bij die achterstand van uh, 3-2. Maar Willem 2 aan de leiding, waar is de bal? Nou, bij Stoel Ellegaard. en dat betekent dat uh, Willem 2 volgens Rob, aan de goede kant van de score staat. Twee minuutjes als ik me niet vergis die erbij gaan komen. Extra tijd in Tilburg. Stoerelle elkaar nog altijd met de bal op zijn meterlijn. Nou, daar is de bal dan weer in het spel. Jan-Ari van der Heijden kopt richting het middenveld. Willem 2 leidt. We gaan even kijken bij Roda de Graafschap. het van de Maden, einde de eerste helft. Nog niet, extra tijd gaat nu in. Twee minuten, 1-0 is de voorsprong voor Roda JC. Het is de Graafschap dat wel wat meer de aanval zoekt... Daardoor automatisch zakt Roda JC wat in. Maar dat is eigenlijk het spelletje dat ze hier graag spelen. Het heeft ook geleid tot een aantal grote kansen wederom voor Roda. Willem Jansen schoot rakelings over uit een corner. Was het Wilaard die Waterman op zijn weg vond. En de Graafspel heeft tot nu toe weinig succes met het aanvallende voetbal. Dat niet geleid heeft tot kansen. Eén uit een spelhervatting, een kopbal van Roos op de paal. En de extra tijd tikt nu weg. Meijer jaagt op Vormer. Vormer met een buitenkantje rechts. Prachtige opening naar de rechterkant van het Zwerth kan hij de bal wel of niet binnenhouden in duel met Poepon. Dat lukt nog altijd. Frenkel komt dan ook helpen namens de Graafschap en tikt de bal over de zijlijn. We zitten dus in de extra tijd in deze wedstrijd. En Rode JC leidt tegen de Graafschap met 1 tegen 0. Het wonder van Tilburg. achter. Ongelooflijk. Drie kwart minuten op te gaan. Slinkels ramt de bal werkelijk rond de middenlijn. weg, trapt hem over de achterlijn bij Herenveen dat met 4-3 achter staat tegen de hekkensluiter in de eredivisie. Het gaatje met VVV kan verkleind worden. Want dat kan vijf punten gaan worden. Nu zijn dat er acht. Natuurlijk speelde VVV gisteravond al. Maar wat geeft dat vanavond in Tilburg? De bal gaat naar de buitenkant. Naar uh, Striafka. De spits op de achterlijn, bijna. Nou, aan de zijlijn weer. Striafka en Janmaat. Waar kan het naartoe? Naar uh, Lasnik. Sterke tweede helft heeft hij gespeeld. Belangrijk. En hij had ook die 4 al op zijn schoen, die er uiteindelijk dus kwam via Richters. Het dikzakje van Tilburg werd hij genoemd. Maar vanavond is hij matchwinner. Hoe lang is het nog? Nou, het zal een halve minuut zijn. En uh, er is er eentje gaan liggen daar op de achterlijn. Dat is uh, volgens mij Lasnik. Speler van Willem II. De scheidsrechter Pieter Vink zegt doorspelen maar. Jan Maat heeft ook de, de ingooi genomen. Bal gaat als van het veld nog altijd op de helft van Herenveen. Dat wel met Richters. Laat de bal even lopen. Bal dan bij de zijlijn met Jan Maat. En daar is dan een fluitsignaal van scheidsrechter Pieter Vink. Nou, misschien is dit dan de wedstrijd die Willem II zo nodig had. Dat alles een keertje de kant op viel van de Tilburgers. Uit de dood werkelijk opgestaan. Werkelijk. maar ze binnen met 4-3 van Herenveen. En dan moet je heel op basis van de eerste helft. Een goede spel in de tweede helft. Dan moet je dan maar een keer je petje vooraf nemen, zeg. En bij de andere twee wedstrijden is het rust. Herakles Vitesse, ruststand 1-0. Een doelpunt van Loms En Roda staat met 1-0 voor tegen de graafschap. Een doelpunt van Scoboe. me.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 was always insecure En Sharp met You. Het Corval, Fortuna KZ, Ajo. Ja, hier gaat het van hele, hele holala in de hal van Fortuna in Delft. Want uh, Fortuna is de rust ingaan met 13-11 ruststand. Het leek even alsof ze uh, goed afstand konden nemen van KZ... Maar dat feestje ging niet door, want KZ heeft zichzelf hervonden. De ploeg met de meeste doelpunten van de league, 335. Dat is toch wel 20% meer dan Fortuna heeft gescoord tot nu toe. Fortuna heeft dan de minst gepasseerde defensie, dat wel. En die defensie van Fortuna bleek in de vorige ontmoeting de sleutel te zijn om Dijk te verslaan. Dat was in december, bizarre wedstrijd toen, ik zei het al eerder, 5-4 bij rust. En dat eindigde in 16-17 in het voordeel van Fortuna. Ze weten dus hoe het moet. En zo zijn ze ook deze wedstrijd ingegaan. Dat uh, lukte tot uh, nou, ongeveer vijf minuten voor rust. En toen kwam Rick Voorneveld flink op stoom. En die uh, scoorde een paar goals. Onder meer via een vrije woord. Maar ook een schitterende bal van afstand. Toen kwam KZ toch weer terug tot één puntje. Dan werd het 11-10. Maar uiteindelijk is het nu 13-11 bij rust geworden. Fortuna leidt met uh, twee punten bij rust op KZ. Een poosje geleden wist je nog dat als je bij NAC in Breda op bezoek moest... dan ging je punten verspelen, want uh, bij NAC uit dan was het bijna niet te winnen. Maar ja, die tijden zijn sinds een paar weken voorbij. NAC haalde tot nu toe dit, uh, dit jaar één punt uit vijf duels. En dat is lekker voor ADO om daar te komen dan, uh, Bas Tichtler. Ja, want waar uh, NAC dit kalenderjaar nog niet won. Verloor ADO dit kalenderjaar nog niet. Die hebben vorige week gelijk gespeeld tegen Feyenoord... en al die andere vier wedstrijden gewonnen. Maar je zegt dat terecht, Rotenhand, want NAC heeft heel lang... ook dit seizoen kunnen zeggen, hier in Breda wint niemand. Roda deed dat en dat was het wel. En PSV lukte het niet en Twente lukte het niet. Maar dit jaar, 2011, is dat toch wat anders. Ajax, makkelijk 0-3. Heerenveen, eenvoudig, twee weken geleden 0-2. Tussendoor ook nog een nederlaag in Venlo... 3-0 tegen VVV. Nou, nou. Het gaat met NAC allemaal niet makkelijk. Nou hebben ze er vandaag nog een probleem bij. Want Goudelje, na nou zijn twee gele kaarten tegen PSV is geschorst. Dat betekent dat het toch weer geschoven moet worden. Het voordeel is wel dat Penders weer terug is. Die kan spelen. En dat Luiks dus achterin niet meer nodig is. En dat vrijgevallen plekje op het middenveld wat Goudelje dus eigenlijk achterlaat kan opvullen. Zo valt de schade nog mee. Bij Ado ook wat probleempjes. Kubik geblesseerd aan zijn enkel. Vicento vorige week nog met die prachtige goal. Hij staat in de basis. Charlton Vicento links voorin. En ook Rado Safjevic is er niet bij. Die is ziek. En dat betekent dat Kevin Visser. 22 jaar oud of wat je wil, 22 jaar jong. In het basiselftal staat. In het elftal van John van der Brom. Waar de linksback die daar eigenlijk dit hele seizoen al wel stond. Mitchell Piquet. Nu vervangen is door Koem. Omdat men over Piquet toch niet zo tevreden was. Koem dus linkervleugel verdedigen. Uh, voor, uh, wat betreft de opstellingen van beide elftallen en de vorm. Uh, ja, het zijn van die avonden dat je toch ook hier naartoe rijdt en denkt, Ado wint dit onder normale omstandigheden. Maar je zal toch ook een keer een overwinning van NAC gaan zien in 2011. Met andere woorden, het publiek uh, in gespannen verwachting, volle bak. En zoals altijd een uh, goed en gezellig scheertje in Breda. Meijer met Waiting on the World to Change. We gaan naar uitkamp hier Vitesse. Vitesse heeft maar eens een keertje gewisseld. Uh, ja, je kunt er niet elf wisselen. Anders had uh, misschien Ferrer dat wel gedaan. <laughs> Maar in ieder geval is Snijders gekomen voor Pedersen. Pedersen geen bal geraakt. En dat ligt niet alleen aan Pedersen. Maar dat ligt ook aan de aanvoer vanaf bijvoorbeeld de zijkant en vanaf het middenveld. Want Vitesse speelt een dramatisch slechte wedstrijd. En dan doe ik eigenlijk Heracles tekort. Want Heracles is gewoon stukken beter. Voetbalt netter, verstandiger en veel meer als een team. Want het is een bijeengeraapt zootje als ik het zo mag noemen. Dat is al vaak gezegd over Vitesse. Maar het is ook echt duidelijk te zien. Ook elke wedstrijd weer. Nu een vrij Trap voor Vitesse, Lopez gaat die nemen, neemt hem kort en krijgt hem terug. En wordt dan meteen opgejaagd door de aanvallers van uh, Heracles Everton in dit geval. Dan moet de bal maar hard naar voren worden geramd. dat lukt niet. En dan zit, uh, uh, flederen ze er bijna tussen. En dan met heel veel moeite is het toch weer Vitesse dat de bal heeft en hem uh, naar voren kan spelen. Maar er moet heel wat gebeuren bij de Arnhemmers, wil hier een uh, fatsoenlijk resultaat worden behaald. Want uh, 1-0 is nog een magere afspiegeling van het verschil tussen Heracles en uh, Vitesse. Vrij trap voor Mark Long. De maker van het enige doelpunt in de eerste helft na die uh, gruwelijke blunder tussen uh, Room en uh, de andere verdediger, uh, verdediger Slobodan Rajkovic. Daardoor kon, kwam Looms in balbezit en kon hem binnen schieten en deed dat uh, goed. Vandaar dat we na anderhalf minuut spelen in de tweede helft in uh, het Stadion. bij 8.500 toeschouwers zitten te kijken naar de wedstrijd tussen Heracles en Vitesse. Waar het heel rustig is op het veld omdat de keeper al een hele tijd de bal heeft. Room en dus 1-0 in het voordeel van de thuisbrug voor Heer. In het Radverlegstadion zit Bas Tichler. Ja, en uh, daar zit hij niet alleen. Dat uh, hoor je op de achtergrond. Want het is uh, behoorlijk volgepakt. Goed veertje. En er wordt nog gevoetbald ook. Dat helpt. Uh, Ado en Nak in omgekeerde volgorde dus. 0-0 begin van de wedstrijd. Nak opent met een diepe bal naar Jenner. Rechts voorin. Die krijgt de bal niet onder controle. Dan kan Nak uitverdedigen via Koen. Er wordt ogenblikkelijk bulletin gezocht, de van de middenlijn die de bal tussen twee tegenstanders in probeert aan te nemen. Dat mislukt. Penders neemt over. Penders loopt door naar voren. Amoa wil om de bal niet teruggeven, onderschepping dan toch maar weer van Ado. Het is een wedstrijd die eigenlijk meteen vrij vurig begint. Dat zou nog wel wat kunnen beloven voor de resterende 89 minuten in dit duel. Als Lewin de bal heeft en terug moet spelen eigenlijk naar Coutinho, de doelman onder druk van Gorter. Die op dat middenveld verschenen is bij NAC. Omdat Ali Boussabon, zijn naam viel, een paar minuten geleden eigenlijk niet ziekjes is. En dus ook niet kan spelen bij NAC. Ado heeft de bal, de nummer vijf van deze eredivisie tegen NAC. Dat elfde staat. En via de Rijk en Lewin probeert men op te bouwen. En gaat er een bal van Lewin. Maar die is te kort in de richting van Visser. Die nieuwe man dus op dat middenveld. Die kan dat niet controleren. bal over de zijlijn aan de rechterkant. Via Jenner een ingooien voor NAC. Gort biedt aan, Maar bedenkt zich op het laatste moment. Loopt er bij de bal weg. En dan zegt Jenner: Als het dan iets snel kan, hoeft het ook niet. Dan laat hij het over aan Koenders. Koenders op zijn bed wel nog kort. Een goede lichaamschijnbeweging. Toornstra houdt hem vast. Vrij schot voor Nak, 35 meter van het doel. Cortinho kijkt en ziet dat het allemaal op grote afstand gebeurt. Probeert nu nog wat verdedigers te instrueren op wie zij moeten passen. Want Horvaat en Penders komen mee. En ook Luijks, daarvan weten we, is sterk in de lucht. Maar wat gebeurt er in Almelo, Andy? Ze zijn blij in uh, Almelo, want het is 2-0 geworden en hij deed het heel knap hoor. Hij is Everton. Nu maken ze dat bekende bewegingtje van uh, als er een kind geboren is. Je weet wel, met de armen zwaaien. En dan doen ze met een mannetje of 4-5. Een uh, hele diepe bal van achteraf komt op de rechter buitenkant voet van Everton. Ramos da Silva, zoals de speaker het duidelijk laat horen, goed doorgekopt. Wordt de bal prachtig langs Room ingeschoten via de binnenkant van de paal. Achter keeper Rome van Vitesse. En Vitesse kijkt tegen een pas nog onoverkombare 2-0 achterstand aan. Bas. Vrij schop van Nak leverde het niks op. Behalve dan een counter voor Ado, merkwaardig genoeg nadat de bal door Nak vrij makkelijk werd ingeleverd bij uh, Immers. Die ging een paar passen lopen. Zag dat als een soort rode zedenverdediging van Nak het Iedereen meeliep, maar niemand op immers letten. Die kon de rand van het strafboeggebied zelfs halen. Hij kreeg alle tijd om te schieten, maar schoot vervolgens heel slecht. Kans verloren, onderschepping nu van Nak naar slordig uitverdedigen van de Rijk, die de bal op zijn borst aanneemt, maar hem niet onder controle krijgt. Opening naar Jenner die hem ineens naar voren schept. Amoa tot terug naar Jenner die niet bij de bal komt. Omdat hij er eigenlijk op volle snelheid langs draagt. Maar Koen is danig in de war. De linkervleugel vleugelverdediger dus vanavond van Ado. Zodat hij bij over zijn 0-0 stand na drie minuten. De bal over de zijlijn trapt en Nak gewoon mag gaan ingooien. Koeners heeft de bal in fel met Vicento die hem vasthoudt. Vrije schop voor Nak halverwege de helft van Ado. Vicento kijkt naar de scheidsrechter Ed Jansen. Die afgelopen... Nou, ik mag niet uitpraten vanavond. Toe uh, maar. Richard, wat heb jij te vertellen? Het is 1-1 geworden in Limburg hier bij Rode J.C. De Graafschap. Een fantastisch doelpunt van de Belg, Steve de Ridder. Die vanaf de linkerkant de bal in de verrekruising jaagt. En zo is het... Bij Rodi is de Graafschap dus weer gelijk en kunnen we opnieuw beginnen. Wat een fantastisch doelpunt als ik het zo terugziet. Maar we gaan gewoon weer pingpongen. Bas, nu jij weer. Ja, want hier zit hij er ook in. Zo zie je maar. Niet mij de hele avond onderbreken, want dan word ik tot het uiterste getart. En blijkt blijkbaar ook, want Nak staat voor tegen Ado heel vroeg in de wedstrijd. Vrije schop van Schilder. Die bal komt voor het doel. Penders zit daar ofwel of niet aan. Ik denk dat hij de bal volkomen mist. Maar daardoor staat misschien wel Coutinho op het verkeerde been en vliegt de bal die echt van 40 meter op dat doel van hem afkomt. Langs de keeper heen, in het doel, Nac op een 1 op voorsprong. Ik hou het maar op schilderen. want ik denk dat Penders wel een poging doet om die bal aan te raken, maar dat het hem dat echt niet lukt. Nee hoor, de spiegel route om Penders, maar gelooft u mij Schilder 1-0 bij Nac Ado na 5 minuten.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 Het is het levende bewijs Houd niet je adem in Beleef het leven niet met tegenzin Maar neem de tijd en duw de wijzers vooruit Het maakt je wijzer dan je was Het maakt je wijzer dan je was Met angst en het heden, het verleden groeit per uur. De toekomst is van korte tijd. Te... Wijzer van Nick en Simon. Er is nergens gescoord tijdens dit plaatje. Jammer, Richard van der Waarden. 1-1 de tussenstand bij Roda de Graafschap. En Roda moet dus weer opnieuw beginnen. Heeft nu het balbezit op de helft van de Graafschap met Zwert. Kijkt waar het bewogen wordt voorin. Maar Scobo loopt de verkeerde kant op. De paas van Zwert was ook niet goed. Daar kun je het ook op houden. En Meijer kan dan weer opruimen. Heel mooi doelpunt gezien. Dus drie minuten geleden een fantastisch afstandsschot van de ridder. In de verre hoek. En zo heeft de Graafschap weer wat vertrouwen gekregen. Want ook daarna een prima aanval. Via Joomsleker werd Rozen bereikt. Die bereikte ook de achterlijn. Trok de bal voor, maar daar zat de fout, want hij had kunnen kiezen voor Poupon en voor de ridder die beide vrij stonden. Maar de paas was uh, erg slecht in de voeten van uh, Wielaert. Nu is het de graafschap weer dat het balbezit heeft aan de linkerkant met de ridder en Frenkel. Combinatie mislukt vormen zitten ze tussen en dan Skobo die zich laat zakken. Maar Roda is uh, slordig begonnen aan de tweede helft. Het is de graafschap dat tot nu toe het meeste initiatief heeft. 1-1 hier in Kerkrade. Nou onder druk na die uh, openingsgoal was tegen hem. De... Ja, nou, Ado heeft wel uh, meteen geprobeerd om de tegenstander terug te zetten op de eigen helft. Dat is ten dele gelukt ook. Zo even een gevaarlijke vrije schop van Verhoek. Waar uh, wat paniek ontstond achterin bij Nak. Dat 1-0 voor staat door die vroege goal van Schilder. Inmiddels zijn we 9 minuten onderweg. Het liep allemaal goed af omdat de bal uiteindelijk niet kon worden binnengetikt. Ter Rauwelaar nog een halve redding paraat had en de assistentie kreeg van Penders. Even daarvoor al een vrije schop van Toornstra. Aardige positie, meter of 20 recht voor het doel. Maar die schoot in de muur. Een slechte trap zeg van Ter Rauwelaar. Die komt bij Vicento in zijn schoenen. Die laat hem eigenlijk lopen. Kan nu toch nog aan de bal komen. Boelikien probeert hem naar de zijkant mee te geven. Naar Toornstra. verdediging grijpt juist op tijd in. De bal terug naar de keeper. Ter Rauwelaar die dan opent met een verre schot. Die kan worden opgevangen door Lewin. Centraal achterin. bij oh dat is Ami trouwens. Bij Ado Den Haag. Even verderop een overtredingje van Horvaat. Die een duw in de rug geeft van Boelikien. Horvaat heeft al geel op zak trouwens. Dat was voorafgaand aan die vrije schot van Toornstra. Zal zich toch een beetje moeten inhouden. En het balbezit is voor uh, Ado Den Haag met die vrije schop. Verhoek is de man achter de bal en wijst en wijst en wijst. En wacht vooral tot de mensen van Adel zich verzameld hebben in dat strafschopgebied van NAC. Dat dus na die 1-0 eigenlijk niet meer uh, van die eigen helft afkomt. Dan komt die bal van Verhoek ver verre trap. Een hele heftige goede trap. Maar uiteindelijk gaat die bal over de Rijk heen. Die nog wel kijkt naar scheidsrechter Jans. En zegt word ik daar niet aan mijn shirtje getrokken door Horvaat Opnieuw de dader. Maar Jansen zegt uh, volgens mij niet. Doeltrap voor Nak. Het is onstuimig in de eerste 10,5 minuut in Breda. En dus leuk bij Nak ado 1-0 voor de thuisclub door die goal na 5 minuten gemaakt door Schilder. Vitesse staat met 2-0 achter. Kansloos, Andy? Kansloos, absoluut. Het uh, losse zand is drijfstand geworden waar ze heel langzaam in wegzakken. Want ze worden weggetikt door Vitesse. Nou, dan zul je net zien dat er een aardige aanval van Vitesse is. Ze worden weggetikt door Heracles. Het is Babangida die de bal tegen Antoine van der Linden aanschiet. Een inworp voor Vitesse. 2-0 de voorsprong voor Heracles Almelo. Dat gewoon veel en veel beter is dan Vitesse. Vitesse dat veel loopt te praten en echt helemaal niemand een fatsoenlijk niveau haalt. Babangida heeft de inworp teruggekregen en speelt hem dan over de zijlijn. Wordt wel even aangetikt door Mark Looms en krijgt daarvoor een vrije trap. Misschien kan Vitesse eindelijk iets terug doen. Maar de keeper van Heracles Almelo, Remco Pasveer, staat een beetje koud te kleumen. Want die heeft heel weinig te doen gehad in deze wedstrijd tot nu toe. En die wedstrijd is toch al bijna 58 minuten oud. Bal uh, via de vrije trap aan de rechterkant aan de zijlijn uh, gaat de vrije trap door Riverola genomen worden. Met Everton ervoor. Even kijken of hij dat snel kan, die Riverola. Want ik hoor ons gezellige muziekje al. En dan komt daar de vrije trap vanaf de rechterkant. Alles mee naar voren van Vitesse. Komt de bal voor het doel. Rijkovic kan er niet bij. Bal wordt weggekopt. En zo blijft het 2-0 in het voordeel van Heracles Almelo En dat is volkomen verdiend. Willem 2 Heerenveen is afgelopen. Het werd daar 4-3 roda. De Graafschap een minuut 10... Nee, in de tweede helft, ja. 1-1. En een minuut of 10 bezig bij Nakado. En daar is het 1-0. En Novak Djokovic heeft het toernooi van Dubai gewonnen. x 6-3 won hij van Roger Federer. Maar het was al de derde keer dat Djokovic op rij won daar in Dubai. Tot zo, naar het